Dit is Seewalter Jong met het NOS-journaal. De demonstranten zijn vanochtend bij Tata Steel in Velsen het terrein binnengedrongen. Honderden activisten braken onder luid gejuich door de hekken. De burgemeester van Vels had een noodverordening afgekondigd voor het terrein van Tata. Desondanks geeft de politie niet in. Buiten het terrein staan wel agenten te paard. De activisten van onder meer Greenpeace en Extinction Rebellion... willen dat de overheid wat doet tegen de uitstoot van schadelijke stoffen door Tata... en dat er een eind komt aan de overlast voor de omgeving. Rusland gaat volgens president Poetin hard optreden... tegen wat hij noemde landverraders... die de wapens hebben opgepakt tegen hun kameraden. Hij zei dat vanochtend in een tv-toespraak... naar aanleiding van de gewapende opstand van de Wagner-groep. Leden van dat huurlingenleger hebben in de Russische stad Rostov... een hoofdkantoor van het Russische leger bezet. Wagnerbaas baas Prigozhin heeft zich gekeerd tegen Moskou... nadat een legerkamp van Wagner zou zijn aangevallen door Rusland. De Tsjecheense leider Kadirov zegt dat zijn troepen klaarstaan om de opstand van de Waknergroep neer te slaan. Desnoods met grof geweld. Net als Poetin spreekt die van een dolkstoot in de rug. Kadirov noemt de acties van de Waknergroep een echte militaire koep. En vindt dat de verantwoordelijken zwaar moeten worden gestraft. De Tsjecheense troepen zijn volgens Kadirov al onderweg naar conflictzones. De vrede in Europa stond sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog niet eerder zo onder druk als nu. Dat zei premier Rutte in een toespraak ter gelegenheid van Veteranendag. Lang leek het ondenkbaar dat we een oorlog op ons continent zouden meemaken, zei hij. Met Veteranendag eert Nederland de ruim 100.000 militairen die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor de vrede.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 Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar Spartio's en pa die zegt ja... Mama zegt dat er man en oude zij, ze maar is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee is hier zo fris. Ze placht deelt deel, weer, haar vaaier op, kom op. Maar potteren roept ze heel de zee ziet in me nog, we gaan naar Luisteraars, u hoorde het Tanteleen. We gaan naar Zandvoort aan de zee. En als ik naar buiten kijk, de zon die schijnt. Het is prachtig weer, het is warm. Luisteraars in uh, Zandvoort, de regio in Nederland... en zelfs verder buiten tot in het verre buitenland. Allemaal hartelijk welkom met het programma ZFM Oud Zandvoort. We hebben een bijzondere gast vanmorgen vanmiddag. Mathé uh, Krabbedam. En wie kent hem niet, al is het van TCB of het genootschap Oud Zandvoort... een, uh, een noodware Zandvoorter die zeer bekend is en goed op de hoogte is van de geschiedenis van Zandvoort. En tegenover hem zit de interviewer Arie Koper. En uh, Arie, jij weet net zoveel van Zandvoort als uh, de eindredacteur van De Klink, het blad van het genootschap Oud Zandvoort. En het onderwerp vandaag zijn de winkels aan de grote krocht. Nou, er is een hoop over te vertellen. Arie, ik geef jou het woord. Dankjewel, Pieter. Nou, zoals eerder gezegd, ik ben Adik Koper en tegenover mij zit uh, een mede Zandvoort-kenner... Kramdam, penningmeester van het Genootsenbouw Zandvoort... gedurende heel veel jaren inmiddels al. En we gaan het met hem hebben over... de geschiedenis van de grote krocht... althans met de winkels in die periode... vanaf na de Tweede Wereldoorlog... want daarvoor denk ik niet dat er nog erg veel mensen zijn... die weten wat er geweest is. Nou, weet ik... als, als kind kan ik me natuurlijk wel... ten een ander herinneren, want als je op de tramstad woonde... en je zat op de Marierschool... moest je toch ook al voor de oorlog... Vier keer per dag langs al die winkels lopen. Dus yeah. truinen, en zitten zit we al wel het een en ander in mijn hoofd. Oh, Dat is hartstikke fijn. Want ik weet dat je in Mejafota geboren bent. En wat is ja. dat ongeveer, uh, Mathien? Dat is waar nu het postkantoor staat. Dat is Tramstraat 2. Oké. Okay. En, en je, je hebt daar je hele tijd gewoond? Of ben je daar nog verhuisd? Ja, ik gewoond tot 1938. En toen zijn we verhuisd aan de overkant Tramstraat 3. Naast café na de oorlog Café Wijnschenk ja, ik denk dat de mensen dat nog wel weten te herinneren. Waar nu de familie van de sloot woont? Ja, dat is inmiddels ook alweer... weer. Uh... Een tijdje terug. Ja. Nee, leuk. Um, de, we, zullen we beginnen bij de hoek van de grote Krocht? Eigenlijk ja. de achterkant van de firma Schuilenburg, want daar zat volgens mij een reparatie-inrichting. Ja, ja. dat van voor fietsen en uh, steps en zo, want toen ik vijf was, ik werkte mijn eerste step en als er wat was en zo, als er wat aan markeerde, dan gingen we naar Harry en die zat achter de winkel van de firma Schuilenburg en die deed de hele dag niks anders dan reparaties aan fietsen en steps en dergelijke uitvoeren. Had een apart poortje in de tramstraat en ja. dan kon je er binnen Toe. Ja, want hij woonde geloof ik in de Koningsstraat, maar je zag hem altijd lachen. Ja, het was een ja, klein mannetje. Klein mannetje een heel story. aardig altijd. Ja, als er wat ja. is een deed iets voor in, volgens mij rookte hij ook altijd een grote sigaar. Ja, hij ja, heeft het heel heel lang gedaan. Ja, ja. hij is echt een, een begrip geweest in ja, de familie. Ja. Na de reparatieinstelling van Schuinenburg, dan gingen we eigenlijk richting naar de hoek van de grote krocht. We krocht. zullen eerst de kant nemen waar nu Albert Heijn zit. Ja, ik denk dat dat het beste ja, handig ja. is. Uh, wat, wat weet je daarvan nog, erin nou, op het hoekje zat dus ook nog, ook nog, zowel voor de oorlog als ook nog een aantal jaren na de oorlog, eh, het babyartikelenhuis. Daar zaten twee oude dames in. Ik denk ze al als kind, ik me herinner dat ze al dik in de 70, 80 waren, totdat ze daar gezeten hebben. En eh, dat was op het hoekje dus. En meteen daarnaast... En wie, wie, hoe heetten die dames, weet je dat? Dat weet ik ook? niet. Nee, nee, want ik, ik weet meerdere oudere dames in het dorp... In nee. de, die een nering uh, dreef. Was ik van ik weet niet de hoe de ze heten, maar als ik om het hoekje ging... zie ik ze zo, die gezichten zie ik nog in de winkel staan. Het was niet zo'n grote winkel, denk nee, ik. Nee, het was een klein winkeltje. Ja. winkeltje. Oké. Okay. En ja, daarna ja. had je natuurlijk de befaamde Schoulenburg. De befaamde Schoulenburg. Ja. Die zit in de panden waar nu dus gedeeltelijk Tromp zit. En Horneman de Slagerij. Die twee panden had hij. Tot Albert Heijn had hij. En dan had hij het linker gedeelte. Dat was Elektro stofzuigers en dergelijke, en fietsen ook. En naar de rechterkant had hij allemaal lampen hangen. Ja, dat weet ik me nog te herinneren. Ja, ja. ja, Dat was altijd een heel spektakel als je daar naar ja, binnen ging. Want ja. Dat mocht je dan met je ouders mee. En vooral ja, ja. rond de feestdagen zat daar of de kerstman, dan was Sint-Nicolaas. Inderdaad, ja. Op een ja. grote troon. En ja, nou, dat ja, was toch wel ja, ja. wat als je ja, daar naartoe mocht. Ja ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. En dan waren toen van die zegeltjesacties. En Ook nog, ja. En dan ja. kon je een klein cadeautje krijgen. En ja, dat was ja. op de kop van de, uh, wat was het, hotel wel gelegen? Bovenaan de Reween staat. Ja, ja, ja. dankjewel. Ik weet maar wat ja, ik, ik, ja, ja. ik kom er even tussendoor, Arie. Want ja, Schuunenburg was in de 50 jaren beroemd met zijn nieuwjaarsacties. Voor een appel en een ei, of voor 1 ja, ja, cent, kon je ja, iets krijgen. Ja, ja, ik weet dat mijn broer daar 24 ja. uur van tevoren ja, in ja, ja, een slaapzak nee, voor de deur de ging liggen. Ja, dat klopt, dat had hij jaar. Die kon een pick-up voor 1 cent ja, krijgen. Ja ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. Inderdaad, nu je dat weer ziet. Ja. Het me maar zo weer te winnen. Ja, ik ja. was het eigenlijk alweer vergeten. Nee, dat, dat is inderdaad. Dat hadden jarenlang, die acties. Ja, dat ja, waren heel en Dat was altijd stinkendruk ja. natuurlijk. Ja, ja, ja. ja Schaduwburg was niet de kleinste zaak. Nee, nee. Nee, dat kan je wel zeggen. Er is natuurlijk heel veel verloop geweest. Want na Schuilenburg dacht ik dat Ankoru er gezeten had. Maar dat is vast in die zeventiger jaren geweest. Ja, ja. En, en die, die handelde in theewagens, rooksets en dergelijke. Mm -hmm. Maar we zouden het over de periode 1945, zeg maar, 1960 hebben. Hè? Ja, 1945. Want er is 60, nogal wat verloop in de plaatselijke middenstand. Heel natuurlijk geweest, ja. um, na de geweest, ja. Naast de firma Schuilenburg. Uh, wie zat daarnaast? Daar zat de uh, bloemenzaak van Cassé. ja die later overgenomen is door uh, Loos... Door Piet Loos? Door Piet Loos, ja. Oké, okay, ik dacht dat Piet meteen aan de overkant begonnen was. Maar... Nou, dat zou best kunnen, ja. ja, ja ik weet, ik weet wel, wel dat hij dat ook gedaan heeft. Maar wanneer de overgang precies geweest is van de ene eigen naar de andere, dat weet ik niet precies. Nee, ik, ik weet me dat nog vaag te herinneren, want ik was natuurlijk nog niet al te oud. Maar het, het was een vrij donkere winkel. En als je de entree zat in het midden van het pand. Ja, ja. En aan weerskanten stonden dan de, de, de planten. En ja. aan de buitenkant had hij ook van die schappen gemaakt waar planten stonden. Ja, ja inderdaad, ja ja, ja inderdaad, Voor het rest van de man zelf weet ik me weinig voor de geest te halen. Maar ja, het is ook alweer een paar dagen geleden, laten we wel zeggen. Inderdaad. Zijn. Nou, meneer Cassé dacht ik uh, eerst, meneer Brossouan... maar ik, volgens nee, nee, mij nee, ik nee, was het nee. meneer Heldoorn. Dat is meneer Heldoorn. Ja, wat, wat, wat verkocht meneer, meneer Heldoorn? Meneer deed uw manufacturen, stoffen en dergelijke. En uh, ik heb gistermiddag hebben we nog even... Naast zijn zoon gezeten. Ja. Voor de APN Amro Bank. Dat is dat zijn zoon. En toen zei ik nou jij, jouw vader had de daar op de grote kocht Dus vertel me, heb ik ook het een en het ander gehoord. Meester wist ook al van andere winkels die bij zijn vader in de buurt zaten dus. Maar dat in stoffen en zo deed hij voornamelijk. Ja, ik heb daar helemaal geen herinneringen aan. Dus je had er ook nooit binnen geweest, denk ik. Ik ben bang van niet. Overigens een kleine ambtelijke mededeling voor onze luisteraars. Mocht u iets aanvullends kunnen vertellen... dan zijn wij bereikbaar op 023 57 Ik herhaal, 57 Aanzult u niet als u aanvullende gegevens heeft. Ze zijn altijd bruikbaar en het is altijd leuk om mee te nemen. We gaan verder met de firma Helmdoor. Nou, die hadden we besproken, begrijp ik ja, nu. Ja. We gaan natuurlijk nu naar de schoenen van de bekende Bo Broswa. Boswa. Die nog heel lang op de grote krocht en vervolgens bij mij weten in de kerkstaat gezeten heeft. Of zitten ze, en nu zitten nog ze zit. er nog? En die ja, ze zitten nog steeds. Je meet het. Ja, en ja, ja, daar zat, ik, voor het is voordat, voordat zij er zaten, zat daar Albert Heijn. Ik dacht dat ja in de Kerkstraat. In de Kerkstraat. Ja, dat in weet de ik. In het pand waar nu. Uh... Ja, even pauze. Dus ja, dat klopt. Dat weet ik nog in de Kerkstraat. Dat ja, ja. weet ik me heel goed erin. Want ja, we ja. hebben daar ook eens een keer een anzuk die gekocht in zo'n actie. Ja, de Gouden ja. Horizon Ancerclopedie. Ja, ja, ja. tegenwoordig heb je internet, maar goed. Ja, in die ja. tijd was dat nou helemaal niet ja. zo. Ja. <laughs> ja, en bij Boswar weet ik wel, daar kochten we ook altijd schoenen en daar werd ik dan geholpen bijvoorbeeld door de vrouw van Nico Ballenduys. Je meent het. Ja, die heeft er jarenlang in de winkel gezeten. Oh, dat wist ik Ze wonen niet. nu in de Matthijs-Moldenaarstraat. Nico is al dik in de tachtig. Ja, ja. Maar uh, zijn vrouw die heeft ontdekend geholpen, ja. Met schoenen. Ja, ik, ik ken ja. Nico ook heel goed. Die was toch zoveerder ook, net zoals zijn broer? Ja, ja. ja, ja, ja. In de halterstad hadden ja. ze zoveerderij. Ja, ja. ja. Broer van Bertus. Broer van Bertus, ja. ja. En, en uh, je, uh, ook nog Loo. Loo, oh, De visboer, ja. Ja. ja. en nog één boer was piloot. Oh, dat weet ik niet. Ja, en die zat of die was geen piloot, maar die zei hier van naast de KLM zat hij in Italië. Oké. Okay. Ja, ja. ja. En één de... dochter hadden ze hè? En die heb ik ook nog gekend. En dat was uh, haar man was dierenverzorger bij de KLM, de heer Tot. Die, die Engelsman. Ja. Die op de ja. Jepetijsweg je wel. Ja, inderdaad. Dat, oh, dat. Was, dat was de man van de enige dochter. Vier broers en één dochter van de firma Balladus. Oh, laat ik dat nou nooit geweten even. Ja, maar nu wel dus. Ja, nu ben <laughs> ja. ik er helemaal op de hoogte. Ja. Net zoals ja. onze luisteraars. Maar ik begrijp eh, dat we nu naar de muziekje toe gaan. La mer Qu'on voit danser Le long des golf clairs A des reflets d'argent La mer Des reflets changeants Sous la pluie La mer Au ciel d'été On fond ces blancs moutons Avec les ongles, c'est pur La mer, bergère d'azur Infini Je, vous Voyez Près des étangs Ces grands roseaux mouillés Des oiseaux blancs et ses maisons rouillées, la mer les a bercés, le nom des golf clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer, Qu on voit danser, le long des golfs clairs, à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants, la pluie. La mer, au ciel d'été ces blancs moutons avec les anges si purs la mer bergère d'azur inclinie voyez près des étangs si grands roseaux mouillés Vous voyez Blanc, est et de doeit de zijn met ons hier. Ta de lusaberreté, de lusaberreté, de lusaberreté, de lusaberreté, de de luisteraars. U luistert naar ZFM, naar het programma Oud Zandvoort. Ik ben Arie Koper en tegenover mij zit Mathé Krammerdam. Wij hebben het over de geschiedenis van de grote krocht... met de winkels die zich daar in de afgelopen jaren hebben bevonden. Met name het tijdperk van vlak na de Tweede Wereldoorlog... tot zeg maar ongeveer 1970 in de breedste zin. We waren gebleven bij de firma Broswa, De schoenwinkel die daar zat op nummer 13 en die na de is naar de Kerkstraat. Naast Broswaar zat volgens mij de koop. Ja, een kruidenierszaakje. Ja, en nee, heeft naderhand... Nog geen supermarkt, maar een kruidenierszaakje. Ja, ja dus na de is het niet een witte drankenhal geworden of zoiets. Dat zou best kunnen. Dat dat staat ik me kan ik niet heen, het was een ik vrij smal. Ik kwam nog die. in dat supermarktje, nog in de drankhandel. Ja, ja nou, ik, ik, ik zat er altijd wel goede flessen wijn, ja. geloof ik. Ja. Ja. En naast de koop, want ja, we moeten ja. natuurlijk de hele grote krocht een klein beetje zien te cufferen. En ja. we moeten toch helaas een klein beetje tempo maken. Zat de bekende Joop Zeitsma. Zeitsma. Uh, wat weet jij nou nog van, Mathij? Joop Zeitsma had een uh, leuke kantoorboekhandel. En een gedeelte van de zaak was ook bibliotheek. Oké. Okay. Het was een uh, vrijgezelle man. die kon er gezellig mee kletsen. Ja, absoluut. Ja, dat ja, weet ja. ik ook nog. Ja, ik kocht er wel eens onze kaarten ook. Als er nieuwe uitkwamen, dan ja. uh, kocht ik bij hem ook wel eens onze kaarten. Ja, ja dat is leuk. En Want ja, die had natuurlijk toen ter tijd nog... en dat is nu helemaal niet meer... had je particuliere bibliotheken. Ik meen ja. me nog te herinneren. Ja, de ja. Brugstraat. Ja. En in Plan Noord zat er geloof ik ook nog een. En van ja. Petinchem met de Kerkstraat. Hij had ook een bibliotheek ja. uh, achter de winkel. Ja. En Joop had ook een bibliotheek. En Truusel Rens... Tante Truus had geen bibliotheek. Niet? Nee, nee. dat was het winkel te klein voor. Ja, het was een heel klein pijn. Nee, die, ja. die had geen bibliotheek, want oh, het winkel was meteen de gang en daarnaast de woonkamer van ja. het woonhuis. Oh, ik heb altijd nee. in de nee. veronderstelling nee. dat nee. ze dat ook Je kon ah. nooit boeken lenen. Nee. Dat nee. niet. Nee. Ja, Broeus staat wel, ja. En toen hij is natuurlijk naar de, naar de oude school gegaan. Ja, ja. Ja, ja dat uh, daar staat wel Joop Zijns, was inderdaad een markant figuur. Ja, een En hij handelt ja. onder de firma ja. SV. Hè. Dat en staat en ook onder SV, onder naam SV. Dat staat ook. Ja. Ja. beetje kalend. Ja, altijd, ja. altijd humor. Ja hoor. Ja. Brilletje op. Ja, ik ja. kan hem wel uittekenen, bij ja, wijze van spreken. inderdaad, ja. Hij deed ook veel, heel, heel veel stencilwerk volgens mij. Ook ja. ja ik kon, ja, kon er ook laten ja, Want Hij woonde inderdaad. naar de rand op de Verlendepeg. Ja. En daar heeft hij alsnog uh, wat stencilwerk. Ja, kon je vindt. nog uh, ook bij hem terecht voor stenselwerk toen hij uh, uh, eruit ging. Ja. Een, een nijverig man. Ja. Uh, dan gaan we naar het volgende winkelpandje: de Fotokino Hamburgzaak. Uh, ja. Buiten de firma. Uh, uh, hoe heet die in de Kerkstraat? Bakelstad. Baakos. Ja, ja. Was hij eigenlijk de tweede man die in foto's deed. En je kon ook uh, bruidsreportage uh, bij hem laten maken en zo. En uh, uh, hij stond, als hij dan weg was, dan stond of zijn vrouw of zijn dochter... stond daar in de zaak. Zijn dochter was die donkere. Ja. En die ja. is zwart haar. Had ze ja volgens mij. inderdaad. Ja. Ja. Om de klanten te bedienen. Ja. ja die, die weet ik me nog wel te herinneren. Ja. Maar ja, dat is ook logisch. Ja. Want er zit een klein leeftijdsverschil tussen. Ja. ja. Inderdaad. Ja. Ja dat klopt. Ja, ja. Want, want haar ouders. Die kan ik me niet meer. Voor de geest halen. Maar ja. Je kon inderdaad flitslampjes. Ja. De, vader, de vader kan ik me goed. Voor de geest halen. zijn vrouw. Die ook wel heel in tijd van nood. Niet zo. Nee. Nee. Nee. Nou ja, dat was een beetje, het was ook een beetje een inhammetje geloof ik. Hè? Zoals meer van die winkels met, met een soort ja. etalage ja. stond ervoor. Ja, Nee, een inhammertje. Ja. Je had zelfs nog, als je het inhandje inging, had je links nog een klein, heel klein etalage van één of twee ja. meter. Ja, dus dan altijd ja. van die, van die maar had je de etalage had je de, het uh, woonhuis voor boven. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, oké. Okay. Fotokino Hamburg, dus dat was op nummer 19. Ja, je kon ook ook pasfoto's laten maken bij mij weten. En naderhand dacht ik dat de firma Lida Brometta nog gezeten heeft. En de Viva Mode ook, ja. De Viva Mode ook. We zitten wel in 1981. Ja, nou dan gaan we al heel ver naar de toekomst. Dat is op dit moment nog even niet de bedoeling, geloof ik. Ik denk dat we nu naar het volgende pandje moeten gaan. En... Ik denk dat dat een sigarenhandel moet zijn. Nee nee, nee, nee, nee. nee Het volgende pandje... was een serre... die ongeveer drie, drie tot vijf meter... in verband met de andere winkels... naar voren uitstak. Ja, die... Dat, er was, dat er was een woonhuis. En daar woonde de man... die daarnaast... en de spreekwoord nummer 21... had hij een reparatie voor kleding. Een reparatie voor kleding? Voor kleding, ja. Hey, die heb ik niet terug kunnen vinden, moet ik nee, zeggen hoor. Nee, nee, die was daar dus direct uh, na de oorlog. Dus. Maar was dat nummer 21? Dat was nummer 21, ja. Oké, okay, ik dacht dat daar meneer Bos zat. De rebelhandel. Nee nee, nee, nee. De fietsenhandel zat op één aan het laatste huis. Okay. De bos zat op nummer 27. 27, kijk. En uh, later is in die, toen die reparateurkleding eruit was, is er nog een restaurant geweest. Hoe heette ja, heet dat? Dat heette Wienerwald. Ja, Ja. De en de, nou de, en zicht... de man die dat dat was een Duitser... die had het wie bevalt en hij <laughs> woonde zelf op de Korsflorenstraat. <laughs> ja, Korsflorenstraat, uh, uh, ik geloof dat hij na naast de tandarts woonde. Ijsvogel. Nee nee nee de bekende hoe heet die hilarid is. Oh, oh, maar dan maar dan, dan als je dan. voor daar stond aan de linkerkant. ...was het woonhuis van de eigenaar van Wienerwald op de Grote Kocht. Weet je toevallig nog de naam van de... Nee, nee. Oh, dat is nee, nou weer even nee. jammer. Wienerwald. Ja, ik had het moeten weten, want hij was cliënt bij ons. Dus, uh, ik zag ja, hem dat, ieder, dat is nou weer jammer. Ik even. zag hem een paar keer per week natuurlijk <laughs> bij de bank. Dus die zat op nummer 21. Die, ja. die zat op nummer 21. Ja, want, zie wel, het goed dat ik eventjes met jou praat. Want ja, dan, zo, ja. zo, zo komt het weer helemaal goed in beeld, moet ik zeggen. Dus het Wienerwald, dat was een, een soort restaurant. Dat, dat was een restaurant. Me, dat ja. heeft er waarschijnlijk niet zo lang gezeten. Dan ook, nee, niet zo lang gezeten. Ik meen misschien maar drie of vier jaar ja, want ik meende al iets ontcijferen op de uitvergrote ansichtkaarten die ik voor mij heb. Ik zie de co-op, ik zie er inderdaad een bordje met agfa, zo'n zo bekend oranje ja, van, ruitje van, van ja. Hamburg. Op die manier, nou, dat is toch wel weer interessant voor onze luisteraars om ja. dat mee te krijgen. Dan hebben we daarnaast, dacht ik, dan gaan we toch een stapje verder weer. Ja. De sigarenhandel. Nou, de had... sigarenhandel van de heer C.J. Bakker. Ja, zie je wel. CJ Bakker was dat. Ik, ik weet maar de winkel nog erin. Dat is een vrij grote winkel, moet ik zeggen. Kijk, hij staat hier ook vermeld onder sigaren en sigaretten. Waar heb je dat nou weer uitgepeuterd? Dat heb ik van uh, Gersens ontvangen. Oké, okay, die heb je ook aan het werk gezet. Dat heb je ja. heel goed gedaan. Ja, ja. ja gepensioneerd wil zeggen, niet zeggen dat, dat je niet is, zo goed was. Hij ook 1952, staat er gewoon ook boven. Ja, correct. Hij zegt dan zoek de Kamer van Kopenhandel of zegt hij. En dan kijk ik, alle, alle zaken in stand wat hij er op dat moment Dat waren. heeft hij heel goed gedaan. Ja. ja. Ik wist Slim. dat het sigaarstuk was, maar ik wist niet hoe die heette. Nou, dat, dat, ik heb er ook over zitten praten met andere mensen. Maar ja. ik, alleen de naam Meijer is blijven hangen. Maar, ja, maar die hadden die staat we zat aan de overkant. Ja, nou maar goed, dat doe we straks. Ik ga hem nu niet over vertellen, maar ja. ik weet dat meneer Bakker, dat ja. ik verzamelde toen de tijd nog uh, Answerkaarten van vliegtuigen mm -hmm. en die verkocht hij. Ook ja, ja Inderdaad, voor een ja. 20 cent ja. een kwartje we of zoiets. Ja. En van, van mijn zakgeld kocht ik dan iedere keer kocht ik een paar van die, ja, ja. die Answerkaarten. Dus ja. een, een ja, gigantische ben, collectie geworden. Zoals je weet ben ik ook vliegtuig gek, dus ja. ik kocht daar ook uh, luchtfoto's van vliegtuigen. Maar ook bij Zeitsma, ook bij Tante Truus uh, Lorenz. Ja, ja, nou ik die had dat de boeken bij Zeitsma. Oh ja. ja. Van Hugo Hoofdman en dergelijke. Ja, ja. Ja, ja. Voor, de, voor de bekende. Ik dat, denk, was, dat was nummer 25 was dat dan. Dat is nummer 25. Ik denk dat we toch weer naar een muziekje En na nou 25 is dat ook later dus Aard Veren en zo. hè? En nu Daniel Groente en Fruit. Ja dat klopt. In dat band, ja. Aard Veren ja klopt die had ik hier ook staan. Oh was het toch 25? Ja dat was 25 ja. ja Oké. Okay. Kijk en ik denk dat we nu ook nog een beller in de uitzending gaan krijgen. Of is dat niet correct?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 Stil verdriet, tranen van binnen, stil verdriet. Toen je mij verliet, stil verdriet. Tranen van binnen, omdat jij me zei: Ik blijf je meisje niet. Still.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 van de vissen. Goedemiddag luisteraars. U spreekt... Of goed, u spreekt moet je mij horen. Ik ben dit <lacht> nog even niet gewend. Het is niet geen mijn vaste professie. U luistert naar CfM, naar het programma Oud Zandvoort. Ik ben Adi Koper en voor mij zit Matthé Kramberdam. En we hebben het over de winkelpanden... die zich in het verleden... In de groot, of de grote grocht bevonden hebben. Uh, we hadden het zo eventjes... over het Wiener Wald. Een winkel op nummer 21... De heer, Egbert het post van het Verfaultjeplein, wist ons te melden dat het pand Naderhand, of de winkel eigenlijk Naderhand, Matthew, als ik me niet, uh, niet verkeerd ging ja, ja, ja, ja. Berliner Kindel. Dat heeft heet. hem toegenoemd, ja. Dat doet me denken aan Lou van Burg, eigenlijk, op Sessionsplein. Was daar ook niet zo eens een keer iets? Dat weet ik ja. Ken ik alleen mijn neef. En de eigenaar was meneer Saks. Max Sax Max voor zijn vrienden. Ja. Ja, ja. Nou, dan bent u weer helemaal, helemaal op de hoogte. Op de hoogte. Onder dankzegging aan meneer Post. Uh, we gaan verder Ooster. met. De Poster? Poster. Oh, zie je. Daar zit die naam nog te vanavond. Poster ja, van de niet. zoon van de vroege notaris op de Kosteloosstraat. Kijk, dat bedoel ik. Zo kom je nog aan je informatie. Ja. We waren gebleven bij de. de sigarenzaak. Ja, met de cigarenzaak. Nu gaan we naar de bekende fietsenhandel van Henk Bos. Juist, ja. ja. Met, de, met, de, met de fietspomp. Met de fietspomp. Waar je je fiets uh, in het begin voor niets en later ja. met een stuiver kon ja, je, je al je voor- en achterbanden kon je oppompen. Ja, elektrisch. Was het elektrisch? Ja, ja, ja. je deed je ding erop, je gooit een muntje erin... en hij begon te pompen. Ja, ik weet wel dat ik vijf cent in moest gooien, ja. maar... Ja, ja, en, ja dat en, was elektrisch. Lucht het uit, ja. was heel wat al in die tijd, ja. hoor. Ja, ja, het is ja. niet meer zo als met de benzinepomp ja. van tegenwoordig... Uh, ja. De familie stijf. Bosch is ook bekend van uh, uit de, tijdens de oorlogsjaren... dat ze in de, grond, de hele familie ja. in de ondergrond zaten. Een kleine patriot. Volgens mij werd ook de laat patriot bij hun ook gedrukt in de kelders. Ja, nee, dat klopt. En, en vanuit dat adres verspreid over... Zeven, acht mensen die stond voor het verzagen van dat blaadje. Was het ook familie van Arendt Bos? Die, die, uh, die ook in het verzet zat? Die dat boek geschreven ja? heeft toen. Dat weet ik niet zeker. Weet ik, niet nee, zeker. Wat ik, ik ben toen bij Arendt geweest, maar ik heb hem dat eigenlijk nooit nee, gevraagd, nee. moet ik zeggen. Er zit nu wel een herinneringstegel op het pand uh, van de kleine patriot. Dat ja, ja. Dus dan kunnen de ja. luisteraars altijd ja. nog eventjes gaan kijken. Ja. Ja, het was een vrij lange zaak. En aan de rechterkant stond een hele rij fietsen. Ja, dat weet ik nog te herinneren. Ja, ja, inderdaad, dat was altijd ja. wel grappig. Ja. ja, toen was een fiets nog een fiets. Ja, er ja. ook nog wel. Maar ja. dat gaat wat makkelijker. Daarnaast op de hoek was nog een klein woonhuisje. Misschien dat het een pensionnetje was, dacht jij net over een gegeven moment. Ja, dat, dat, dat, inderdaad. Dat zat dat, dat dat op de hoek en dat was net als die Serre die halverwege de grote kocht was, straks een stukje naar voren. Caroline of zoiets. Eh. Ja, het, het laatste stukje staat net niet op, op de foto van de ansichtkaart. Dus dat is ja, wel een beetje ja. jammer. Ja. En het is uh, de fotokaarten van de grote krocht. Van, dat tijdvak, die zijn er niet zo gek veel. Nee, ik weinig. Heel weinig. Ik heb er hier een paar voor mij om toch wel als geheugensteuntje te fungeren. Maar... En Vooral de, de, de andere kant die is helemaal uh, moeilijk te verkrijgen. Maar goed, misschien ja. dat onze luisteraars uh, ons daarmee nog kunnen helpen. Wij zijn bereikbaar op 023... 5730393. En we gaan nu verder met. Uh, de volgende winkel, Mathé. De volgende winkel was op het andere hoekje, dus. En dat was dus. Uh, de bekende groentezaak. van de firma Steijnen. A. van Steijnen, groenten en fruit. Ja. Later kwam daar Brilcentrum Doordun in. Maar dan zitten we al in 1977. Ja, ik, ik weet dat Steijnen ook met een kar op een strand reed. Ja, deed hij ook, ja. Ja. Ja. ja. En dan was zijn vrouw in de zaak. Oh, dat zou kunnen. Ja, forse dame en uh, daar gingen we ook wel eens wat groenten kopen, ja. Ah, Oké, okay. ja, ja. Ja, die zat ja. net op het hoekje. Net op het hoekje, ja. ja die zat op het andere hoekje van uh, de, waar je tussen zit, tussen, uh, hoe heet het, uh, Legerstraat. Ja, dat tuss, klopt. Ja, die was op het andere hoekje, dat was de laatste winkel uh, aan die zijde van de grote kocht. Kijk, dat bedoel ik. Nou, dan hebben we al een heel stuk weer gehad. Dan zie hebben we de ene helft al gekregen. Ja, we zijn al over de helft Ja. ja. <laughs> nou, trouwens. Dan gaan wij oversteken. Heb je nog een voorkeur, Matthew? Of we beginnen bij Henk ook? Of bij de nutspapbank? Nou, laten we maar gewoon uh, een oversteken. En dan komen we helemaal terug tot uh, voormalige Twentse Bank. Het was wel geen winkel, maar... <laughs> <lacht> ik mocht er, oh, dus ik je mocht... gaat weer helemaal terug tegenover Schouderburg. Zeg maar, voor onze luisteraars. Ja, ja, ze... ja, als we dat halen, dan komen we daar helemaal weer terecht. Ja. Oké. Okay, nou, dan beginnen we dus inderdaad bij de Twente bank. Nou, dan heb nee, jij... nee, nee, nee. We gaan inderdaad van uh, hoe heet die, uh, Van Stijnen, we steken meteen naar de overkant. Oh, naar de Nuts. Naar de overkant. De Nuts is dus na de oorlog gekomen ja. en die was er voor de oorlog nog niet. Nee. En dan had je daar als laatste winkel op de grote Kocht. voor de oorlog en een paar jaren na de oorlog de groente en van de, van de heer Dalman. Het was een broer van Dalman... na Slagen Koning in de Schoolstraat. Ja. En die heeft daar gezeten... ik meen tot 1948 ongeveer. En toen nam de buurman... dat was uh, kort... Uh, even kijken, dat was even kijken... Dat was een kort. Nummer. Kort, ja. Oh ja, kort, kleding en huishoudelijke artikelen. Die nam het pand van Dalman erbij. Oké, okay, dus dat was, zat er eerst. Ja, en die had toen, nummer, uh, die had toen vier panden, had die. Die, had, die had 30, 32, 34 en Dalman was 36. Wat de Nutspaarbank was 38. Oké. Okay. Ja ik ik ja we hadden het er straks eventjes over oh, ja. in het vooroverleg, ja, ja, zoals dat ja, we ja, dat ja, even ja. doen. Dat, dat, ik dacht altijd dat korts van de grote krop nee, nee, nee, naderhand verkast was nou, kort nee, nee, nee, in de Haltestraat nee, nee. waar meneer van Zegelen vroeger ja. recepten voerde. Ja, ja, ja, ik zei al, die van Zegelen, die zat er al... ik geloof in 1930, 35, zat hij er al. voordoor, ruim voordoor zat hij er al. En na door heeft dus zo'n 30 jaar in de heer Vermeis gewerkt. Oh ja, die hebben en ook nog gekend. En ook jouw vader was. Ja, ja, ja, ja, deze, ja, ja, ik, ik ja, ken de ook. Herinner. Absoluut, ja. uh, daar heb ik nog een ja. goede herinnering aan. Maar de, die, die, die, die, die, die kort, die verkocht huishoudelijke artikelen, maar hoe moet ik dat zien? Potten, uh, pannen, ja, uh, ja, zo'n beetje van dat genre en zo, en, uh, maar ook uh, dekens en, uh, en kleding en zo. Okay. Ook een beetje wat uh, stoffen en zo. Deden ze ook in. Gordijnstof en zo. Deden ze ook in en zo. Niet een winkel ja. van zinkel dat je echt werkelijk nee, alles nee, te kon. Nee, kopen. nee, nee, nee, dat niet. Nee. Maar ook, ook niet, geen nee. gasvernuizen? En, en, nee, dat niet, nee. Dat, niet. Nee, nee, dat, nee, dat niet, was het nee. andere kort weer. Ja, ja. Want die deed ook potten en pannen en, ja, en ja, schade en messen ja. en weet ja, ik wat. Ja, ja, ja. Ah, Oké. Okay. De firma kort gehad hebben. Dan gaan we nu naar de volgende toe, denk ik. Ja, dat, dat was. Eh, dat dan, dan moet je Daar staan Daaraan. schuiten. Op nummer 28. Even kijken hoor. Ja, schuiten. Het kort begon met 13 krijgen we. Op 28 krijgen we de schuiten. Dat was uh, drank. Daarvoor, zoals je al hebt aangekondigd, Brinkman dus. Ja, Brinkman ja. Dat en klopt. daarvoor... Maar dan spreek ik voor de oorlog. Ja? Zat Van Amerongen de Kruiden, en hier daar. Juist, want ik had de naam Van Amerongen wel opgevangen ja. Ja. ergens in de... Ja. Maar waar ik die moest plaatsen, dat was de Die Amerongen. zat ook op 28. Maar die, uh, die zat voor de oorlog als kind. Kwam je er altijd langs natuurlijk. En uh, misschien nog een jaar daardoor. Maar dat weet ik niet zeker meer. En wat mij opvalt in die periode... is dat je ontzettend veel groentewinkels had. Je had kruideniers. Ja, heel veel. veel kruideniers. Eh, bakkers. bakkers. Eh, kortom, in elke buurt Melkboers. had ze... Melkboeren. Elke buurt had zijn eigen winkeltje. Slagers. Ja, slagers natuurlijk ook. Ja. Als ja. ik daar altijd zat, neem burger van Eldik... en noem het maar ja. op. Alles zat ja. er in Dalman. En, de Spiers. De Spiers, noem het op. Alles zat er. Ja. Ja. En, dat, dat is nu niet meer zo. Nee. Jammer genoeg moet ik zeggen... dat soort ja. buurtwinkeltjes ja. verdwenen is. Het komt allemaal door de grote supermarkt hè? Ja, Dirk van den Broek op het Hein Deca Voma. En ja. ze gaan steeds meer verkopen. Ja, Morgen zie ik er misschien wel fietsen ook nog staan. Nou ja, dat zou me helemaal niet verwazen. Ja. Dus wat ja. dat betreft. Ja. Ja. Mochten de luisteraars een achtergrondmuziekje horen... wat een beetje Thais lijkt, dan klopt dat. Want we zitten hier op het plein en er is een Thais festival. Die geniet ook van het mooie weer. En er wordt geloof ik nu een, een, een dansje gehouden door een paar dames. Maar goed, helaas is het niet te visualiseren voor u. We hebben nog geen beeldradio, maar wie weet komt dat ooit nog een keer. Спасибо. <laughs> Um, hey, we, we, we, gaan, we zaten dus ik, ik op, uh, op nummer 28. Later staat hier ook zo, je geschreven hebt. staat zat er later ook in. Ja, Wezenbeek, de dierenspeciaal dierenspeciaalzaak. Ja. Paul Wezenbeek geloof ik ja. dat die heette. Lange Dan gaan we van 28 over naar nummer 26. Ja. En daar zat de sigarenzaak van de heer Meijer. Juist, die zat op 26. Ja, daar waren we aanvankelijk mee in de bar al. Zijn ik. zoon, die al zo'n 50 jaar op de tennisbaan. Tennis, die kwam ook toevallig uh, voor een paar weken geleden nog tegen. En uh, die vertelde over dat ze... Mijn vader, inderdaad, daar de sigarenzaak had. Toch wel, hè? Ja. ja. Nou, ik dacht eerst dat Meijer aan de overkant zat, nee, maar. Nee, nee, was Bakker. Ik ben blij dat je dat uh, even getrokken ja, hebt. Ja, ja. Dus dat is wel aardig om dat uh, voor de luisteraars nog even mee te geven. Ja. Um, nou, Wezenbeek, de speciaalzaak. Um, nou, de, de, en daarnaast zat, dacht ik. Dan gaan we naar nummer 24, ja. Erika. Ja, van, de, van uh, Pietlo's. Pietlo's. Ja. Ja. De bekende Piet Loos, ja. De bekende Piet Loos, ja, Die ja. winkel is er inmiddels ook al niet meer, hè? Uh, oh. Dat is nou uh, wijnen, Gal en Gallegal. Gallegal. Gallegal Gal Gal ja. zit er uh, inmiddels... Uh, Inderdaad, in dat, ook alweer uh, weg. Ja. ja, Piet Loos, ik kwam er altijd graag ja, ja. op zich, hoor. Dat was altijd een leuke winkel. Ik ga het meteen eventjes bijschrijven, want anders ben ik dat weer kwijt. Um, Piet Loos hebben we gehad... Uh, daarnaast hadden we de ene een visser, de poelier. Een visser, de bekende poelier. Uh, ja, daar wist Pieter nog het nodig over te, te vertellen. Ik vertellen van... dat de, de kippen daar door de winkels vlogen. Oh, ja. En als je dan een verse kip wilde hebben, plakte hij je met zijn <laughs> hand uit de lucht. draaide ze in een en verzorgde hem verder, zodat je hem vijf minuten later mee naar huis kon. <laughs> uh, ja, ik, heb dat, ik, ik ken dat van hand niet, moet ik zeggen, Nee, ik, ik hoorde ik, het net ook van ja, Pieter juist ja. Ik vond het heel erg leuk, moet ik ja. zeggen. Ik denk dat we weer uh, richting een muziekje moeten gaan. En ik, ik, die, onze operator die gaat dat uh, nu voor u verzorgen. Wij spreken u direct weer. Hij zat zo voordevol.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 Is dat zo muziek? Er zonder zit Mathé Krammerdam. We hebben het over de winkels van de Grote Krocht over de periode 1945, zeg maar, 1960 in die buurt. Um, we hebben de kant van uh, Schuilenburg, Albert Heijn nu uh, al behandeld. En we gaan nu verder met de overkant. We zijn gebleven bij de polier. Uh, dat was meneer Visser. En met het verhaal dus dat de kippen wel eens door de winkel vlogen. en dat ze ter plekke opgevangen. en de ik omgedraaid werd. Ik weet wel dat er nog een andere polie was. en die heette De Dood. Die zat volgens mij in de Haltestraat. Die zat in de Haltestraat. Ja, ja. de Dood, wel een ja. een passelijke naam, moet ik zeggen. Geloof. Ja, inderdaad, ja. Ja. <laughs> Die zat tegenover de ja. vishanden van de Gerard voor, geloof ik. Uh, zo schuin is het tegenover. Ja, ja. Naast de kaaszoek staat hij, geloof ik. Ja, na nou, Tom van ja, der Voort ja, zat hij ja, ja. toen nog in. Maar je had op de achterweg. daar zat ze slachterij. Oké. Okay. Ik geloof met het laatste, heen, het allerlaatste pandje op de hoek... dat je de hoek om de hoek ging richting Zwaardeverstraat. Ja. Daar had hij zijn slachterij. En daar zag ik hem, omdat zijn dochter was vriendin met onze jongste dochter... Ja. gingen we eens kijken op het einde naar hun vader... dat hij daar de kip aan het slachten was. Ja, ja, ja ik, ik, wij ja. deden dat ook was Een grote schuur. En af en toe liepen de kippen zonder kop door de schuur heen. Dat was ook <laughs> ja, wel een heel inderdaad. typisch gezicht. Als is ja. het je dat altijd in, nee, in Dat maar. was inderdaad daar ja. op de achterweg, ja. Ja, dat is wel grappig. Ja. Oké, okay. okay. de polier hebben we gehad. Ik geloof dat er ook nog een firma... Of nee, daarnaast was het de Rosari. Daar heb die zitten nu, ja. Met kleding. Ja, aan de ene kant zit nu uh, Rosa Rita en aan de rechterkant zit de firma Slinger dus. Ja, de optische... Ja. En als we dus naar de na de oorlog gaan kijken... zat in het linker gedeelte... Uh, daar zat, uh, eens even kijken... de banketbakkerij Steenke. Ja. Banketbakkerij Steenke. En daar zat voor de oorlog de firma Raditz. Raditz, ja. Raditz, die, die speciale snoepjes ja. met een geheim recept zat dat ook niet ergens op de weg zag ik daar reclame van, geloof ik. Dat Radies. kan wel, dat die ook op de radio ja, ja. zat, ook op de... Ja, inderdaad. Als maar dat je, was van je, voor de oorlog. Van voor de oorlog, waar ja. bakels zat en zo. Ja, op datzelfde stuk. Ja, Aan die kant. zouden snoepjes met de ge Peter geheim recept, net zoals Petrovic in de kerkstraat... ook ja. snoepjes met geheim recept hadden, ja. Ja, maar Petrovic zat ook aan de ja. toch eerst ja. En van de firma Steenke weet ik dat er was een uh, banketbakkerij... en uh, dinsdagsmorgens dan werd... Uh, de, de lege dozen en zo die die had van chocolaatjes en zo ja. die werd daar neergezet en dan gingen wij als jongen wij in die doosjes kijken en ze nu dan kwamen we nog echte chocolaatje tegen wat we gewoon opaten en die waren, nog, die waren blijkbaar niet overjarig, zoals die nu maar gewoon ja die waren niet maar, ja, ja, ja. die, waren, er toen er niet die waren op, nog lekker te eten maar die waren per ongeluk in het doosje achtergebleven en zo en dat, ja, de, kijk, normaliter verkoop je dat leeg natuurlijk. Ja. Maar zo nu en dan kwamen we echt wel eens dus doosjes tegen... waar nog één of twee chocolaatjes in zaten. Maar dat zag natuurlijk ook mijn tante... die boven de sigarenzaak van mij woonde. Ja. Dat was tante Dekker. Ja. Die zag dat ook dat ik als kind dat deed... die uit die doosjes halen. En dan werd mijn moeder geïnformeerd... dat ik weer had staan rommel op de grote kocht... in ja. doosjes En dat mocht natuurlijk. Dat mocht natuurlijk niet nee. van mijn moeder. Ja, maar mijn vader was onderwijs... en dan mocht je dat als kind nee, niet nee, doen natuurlijk. Nee, je had een bepaalde staat dus op de houden. Geen ja, goed voorbeeld. Ach, je hebt me je wel vermaakt. Ja, volgens, mij, volgens mij heb je daar nou wel meer dingen uit gehad. Zeker weten, door. zeker weten. En dan had je dus aan de andere kant zit nu slingen. Ja. En er zat dus, eh, zoals je ook ingevuld hebt... er zat na de oorlog... Eh, eerst, volgens mij zat meteen de oorlog zat daar... Van Dijk met Kommeren later kopen. En heb er nog een, iemand tussen gezeten en toen is slinger er gekomen. Ja, de koper heb ik wel teruggevonden. gevonden, kopers, combustibles. Ja. En ik weet echt niet of het familie is. Ik, ik, ik, ik sta er totaal niet op aan. Maar wie weet, onze luisteraars wel. Het ja. um, is inderdaad wel grappig dat je dat noemt. En daarvoor, of daarvoor, ja, een pandje terug geloof ik. ik. Je hebt 20A, 20B. De 20B, ja. Maar vroeger was het één pand. Ah, Oké. Okay. En daar zat, uh, voordat het gesplitst werd, zat er de firma Nooi. En ja, dat was een kledingzaak? Dat was een kledingzaak. Hij woonde zelf aan de straat 4, maar de kledingzaak was op de Grote Kocht. Oké. Okay. Ja, en de hand is natuurlijk ook de Bruna daar verschenen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. De Bruna. Oh nee, we gaan te de, de, We te zitten nu nog op nummer 20. Ja, dat was te kleding. te nee, na de kledingzaak. Nee, naderhand, uh, toen de eruit ging, ja. is de reisbureau Kerkman ingekomen. Van een konk. Van een konk. En uh, Kerkman was dus zijn schoonvader dus, hè? Okay. En Kerkman had zelf dus dat verhuisbedrijf in de Haltestraat. Nou, hij zat toch ook in de bussen? Bussen ook, ook ja. in de bussen, ja. Ja, het ja. hoekje Halterstraat, waar die benzinepomp altijd in de, in de thuis stond. Dat bedoel je? Nee, nee. In de en verlengde Halterstraat? Nee, de, de, ja, aan de rechterkant. Ja? Ja, daar stonden de bussen in de garage. Ja. Ja, maar zelf had hij vrachtwagens, twee grote vrachtwagens. Dat hij bij ons in 1965, heeft hij ons nog verhuisd. Van de schoolstraat naar de Zelsisstraat. Had hij twee vrachtwagens staan in de... Haltestraat. Oké. Okay. Tegenover Vreburg. Ja, ja. ja. Dat, dat is een ruimte was dat zit van de mij toch? Nee, nee, nee, daar zit die was nog steeds. Oh, stonden ze daar? Ja. Oké. Okay. Ja, konden twee vrachtwagens achter elkaar staan. Ja, ik, ik weet me nog wel van Ook daarin en dan kwam je daar als middelbare scholier en dat was een Grand ja. En tegenwoordig zat het allemaal in een gesloten omgeving al die racehagens, want er zat je bedrijfspier Maar in die periode, nou, dan ging je daar naartoe als jonge jongen en je ging naar de raceauto's kijken. Ja. Dat kon allemaal. Je ging handtekeningen halen. Helaas, was er een vochtige kelder tussen die handtekeningen heb ik niet meer. Maar dat, dat, dat was wel leuk. Ik heb daar ook wel foto's gemaakt bij garage Davids toen op de burgemeester oh, ja. Engelbertstraat. Waar nu Dirk van de Broek zit. Waar nu Dirk van de Broek zit. Ja, en dat, dat was allemaal mogelijk in die periode. En ja. dat was ook ja, leuk. Ja, ja. ja, helaas nu niet meer. Ja, ja. Ik eh, begrijp dat we weer naar het laatste muziekje gaan, luisteraars. Dus we gaan u nog heel even verlaten en dan komen we direct weer bij u terug. Op een mooie Pinksterdag, als het even komt.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 is er is een enkel en alleen maar voor de centen, en de rest is flauwekul. Ik wou dat ik nog één keer met. Mijn ja, we waren dus gebleven bij de firma, ja. firma, ja. firma Nooi. Waar uh, daarvoor dus de de paap de loodretrie heeft gezeten. Ja. Maar dan had ik nog een verhaal van... Daarvoor zat uh, de waterdrinker toch? Ja, daar dus spreek ik van voor de oorlog. Want de firma waterdrinken is na de naar de Korstenstraat te gaan. Maar voor de oorlog bevond de firma water zich op dat pand. En daar verhuurde hij onder andere ook bolderwagens. Uh, ja. En die stonden achterin zijn loods achter het huis. Maar ik had een vriend wonen, die woonde twee huizen verder in het huis van de familie Groen, Tony Stabel. En dan klommen wij even een keer in midden in de zomer zo'n uur klommen we over twee schuttingen heen en gingen we het magazijn achter het pand van de firma Water, gingen we binnen waar zo'n 30 witte bolden waren stonden. Een mooi kleurtje maar, toch? Was een voor kleurtje, ja, want ja, iedere zomer zag je die waren ze altijd door de kerkstraat en zo ja, ja. rijden. Maar uh, er stonden ook allemaal potten verf, groen, geel, uh, zwart en zo. En toen vonden wij het een aardig idee om een paar bolden waren een ander kleurtje te geven. Ja, dat is een hartstikke creatief. Dat een ja, creatief. dat is dus heel leuk. Dus even kijken, was in 1940 41, ik was 7, 8 jaar dus. En toen al zo creatief. En toen, maakte, creatief. Ja. En, uh, toen we daarmee bezig waren, ik was er een groen aan het maken, en hij was er een rood aan het maken. Toen ging ineens die deur van het magazijn open. Dus we schrokken ons het eigen, natuurlijk het apelaas. Ja, vloog achter een schot, waar niemand ons kon zien. En toen bleek dat de vrouw van water drinken, kwam daar binnen om de kolenkit te vullen. Ja, toen hadden we kolenkachels Hadden we kolenkachels uh, ja. maar goed, die was binnen een half minuut weer verdwenen. En toen gingen we verder met, we hebben ze keu, afgeschilderd en het jaar erop zag je in het, behalve witte, de meeste witte bolden waren, zag je in het dorp ook gekleurde bolden waren Ja, erop. kijk maar, dat is toch veel leuker voor een straatbeeld, alleen die witte ja. dingen, dat is ook zo ongezellig. Wij vonden het heel interessant. Ze zijn ja, heb nog... je er nooit uit wat van gehoord? Ze zijn er nooit achtergekomen wie dat gedaan heeft. Nou ja, ja. Ik, ik heb het een paar jaar geleden was ja. aan de kleindochter, van uh, oude waterdrinker ja? verteld. Die met onze oudste dochter bevriend was. Mm -hmm. Dat is zoiets dat wij eens ooit gesproken hadden bij haar opa dan. Ja, dat heeft ze nooit geweten. Nee, dat heeft ze nooit geweten. Dus. Kijk, dat, dat zijn natuurlijk wel leuke seante ja. details. Ja, ja, ja. Zoals dat dat ja. met een moeilijk woord heet. Dat was de pand nummer 20 dus. En dan gaan we dus terug naar pand nummer 18. Oh. Oh. Ja. Waar uh, voor en na door de firma Kroes in zat. Ja. Met een, uh, een uh, autobedrijf. Wat, wat noem jij een autobedrijf? Werden daar ja, reparatie's dus zo, net ah, is, als een garage. Een, ja, een garage? Ja, echt een garage. Uh, net als uh, Rinkel had in de... Hoe heet het? Rinkel had in de Heijster. Ja, ja. Was daar ook voor, vlak na de hoog en van Kroes... echt een garagebedrijf. Ja, volgens mij zat daarvoor van de Geer erin. die naderhand de is die dat's, op de hoge weg... Of de... Wat is het? Uh, ze, de Brede zat verder gegaan. Ja, dat zou inderdaad wel kunnen, ja. En dus na die uh, de garage Kroes... is... Uh, heeft dat uh, kerkman overgenomen. Met het reisbureau daarnaast van zijn schoonzoon. En de uh, Oonk had daar ook dus uh, taxis. Ja. taxi 2600 ja, ja. was dat. En je kon er ook je fiets stallen. Oké. Okay. Maar toen in de eerste jaren dat ik bij de bank werkte en ik ging op de fiets... heb ik altijd jarenlang, heeft mijn fiets daar uh, bij Onke in de garage gestaan. Kon je hem niet in de tuin neerzetten bij de bank? Dat komt ja, dan moest je weer een poort overmaken. Zo moest je naar beneden lopen en dan moest je weer teruglopen. Het ja, ja, vond veel makkelijker om die fiets daar neer te zetten. En dat dus. was gratis? Dat eh, was in het begin gratis, later moest je ik meen gewoon, vijf gulden per maand, moest je daarvoor betalen. Nou, dat is ofzo. toch een behoorlijk dus bedrag. Uh, ja, nou, dat viel best mee, vond ik hoor. Ja, die banken die betaalden het dan toch wat beter dan nu, ofzo. Ja, nou, dus, <lacht> laten we het daar maar niet verder over hebben. <lacht> Eens even kijken, nu hebben we een garage Cruise gehad. Ja. En dan zaten we eigenlijk aan de laatste winkel, mm -hmm. want daarnaast had je nog twee panden. En er woonde links de familie Groen, maar aan de rechterkant, en dan spreek ik van voor de oorlog, ja. dat was dus, uh, en daar zat de firma Keremans. Mm. Daar sla ik niet op. Aan de, de, dat de, was het idee, de idee de. in speelgoedartikelen. Later is hij na de oorlog is hij naar het Stationsplein gegaan. Kerremans. Het was dat op Somsplein. dat hoekje vlak bij het, uh, bij het kinderhuis. Ja, inderdaad. Ja. Zo'n klein sigarenwinkeltje. Dat, ja, ja, ja. ja. ja dat... En uh, in, het, uh, in de later, toen kermas eruit ging... is daar een dependance gekomen van een wasserij Meulman. Die naam ken ik wel. Ja, die hadden zelf een wasserij op de Amsterdamse Vaart in Haarlem. Ja. Maar uh, in, daar kon je dan je was afgeven. En die twee pannen zijn later door de Twentse Bank overgenomen en als bank in gebruik genomen. Ja, nee, dat, dat, dat, dat weet ik dan nog. Dan heb jij ja. ook een hele tijd mogen ja. ja. verkeer als ja, ik het zo hele mag tijd, zeggen. Ja, inderdaad, ja. Dus... En dan hebben we nog, uh, hebben we nog waar, uh, nou dat is dan iets verder wel, uh, voor Brosois uh, ja. uh, was de sigaar, was de, weet het, uh, de schoenenzaken, dat was de firma Sprengers. Is dat Alphonse Sprengers geweest die ja. ook dansergaten maakte? Dat weet ik niet meer. Ja, ja. Maar ik weet wel, de VIPORZO heeft het van Sprengers overgenomen. Ja, ja. En die zat in het pand voor de oorlog, waar na de oorlog Wijnberg zat. Ja. Nummer open. acht. Ja. ja Daarna zat je Hoying, Maar daar zat Wijnberg. En daar zat voor de oorlog de firma Sprengers Groene Ja. Oké, okay, nou, het was hartstikke leuk. ik, ik, krijg, ja, ik vond het niet interessant. Ja, ik ook. Ik krijg nu net een seintje van de techniek dat we gaan afronden. Met andere woorden, ik ga de luisteraars bedanken voor hun uh, aandacht. En ik hoop dat ze er wat van uh, genoten hebben. En mochten ze nog wat willen, kenmerken, op maken op 023 93, is dat mogelijk. Ik wens u allen een heel prettig pinksterweekend. En zoals ik nu naar buiten kijk, het zonnetje schijnt. Het uh, gaat goed komen. Dankjewel uh, Arie Koper, dankjewel Mathé Krabbedam. Dit was het programma ZFM Oud-Zandvoort. Het was weer een hele bijzonder uurtje. En ik ben uh, de heren bijzonder erkentelijk. En ik denk een heleboel Zandvoorters... Uh, van uh, weer een stukje geschiedenis weer dichterbij gehaald. Volgende week uh, zaterdag uh, dan.. Uh, praten we over de Open Dag Zondvoort. En we gaan dan praten met Rob Harms, de oprichter van deze omroep... van hoe ging de radio 22 jaar geleden, hoe zijn we gestart. En we praten dus volgende week zaterdag van 12 tot 1... over de radio van toen en nu. En ik wens u allemaal een zeer plezierig weekend.